5 uur. Dit is Radio 1, met Tim Overdijk. De Giro, Oklahoma. En het laatste nieuws over staatssecretaris Steven, die de PVDA niet tegemoet komt. Zo direct in het NWS Radio 1 Journaal. Hier is Dorot Megens met het NWS Journaal. De lichamen die zondag bij Koten zijn gevonden, zijn inderdaad van de vermiste broers Ruben en Julian. Dat is gebleken uit DNA-onderzoek. Nederlands Forensisch Instituut heeft de lichamen onderzocht. Ze zijn inmiddels overgedragen aan de familie. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, zegt de politie. Over de exacte doodsoorzaak is op dit moment uh, nog niks bekend. In ieder geval niets wat we op dit moment naar buiten kunnen brengen. Daar wordt echt uh, nu onderzoek naar gedaan. En als daar de resultaten bekend van zijn... zullen we dat eerst aan de familie uh, mee gaan delen en dan uh, naar buiten. De politie is in Koten nog steeds bezig met sporenonderzoek... in de buurt van de vindplaats van de Broers. In de sloot waar ze zijn gevonden wordt gebaggerd... naar spullen die eventueel naar de diepte zijn gezakt. Het gebied is niet meer afgezet voor verkeer. En er komt definitief geen stille tocht. Volgens de gemeente Zeist wil de familie in plaats daarvan graag zien dat mensen zondagavond een kaarsje voor hun raam branden. Dat is uh, een beetje in lijn met uh, de dag van uh, of het Wereldlichtjesdag. Dat is eigenlijk een internationale dag waarbij alle kinderen die overleden zijn uh, worden herdacht mm. over de hele wereld. Uh, en uh, nou, dat vonden ze heel mooi en passend. En uh, dat is ook nu wat we namens de familie gaan uitdragen... en ook uh, nou, mensen gaan vertellen. Het is de bedoeling dat het kaarsje zondag... tussen 7 en 8 uur s'avonds voor het raam wordt gezet. De officiële dodental na de verwoestende tornado in Oklahoma... is naar beneden bijgesteld. Er wordt nu melding gemaakt van 24 doden. Eerst werd nog het getal 51 genoemd. Bij het tellen van de slachtoffers zijn fouten gemaakt. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. De tornado bereikte een zeldzame windkracht van meer dan 300... en plaatselijk zelfs tegen de 400 kilometer per uur. Het trok over Oklahoma City en de stad Moore... in een gebied dat in Amerika bekend staat als Tornado Alley. Een uur geleden kreeg Moore tijdens een persconferentie... alle steun toegezegd van president Obama. De mensen van Moore moeten weten dat hun land... op de grond blijft voor hen... Uh, them, uh, as long as it takes. In het gebied worden later vandaag nieuwe tornado's verwacht. Staatssecretaris Steven ontkent dat de afgewezen asielzoeker Ba uit Guinea... in het Rotterdamse detentiecentrum slecht is behandeld. Volgens de staatssecretaris zijn de procedures correct toegepast... en is er geen sprake geweest van buitensporig geweld. De staatssecretaris reageert op een uitzending van Nieuwsuur waar een vertrouwensarts heeft gezegd dat haar cliënt slecht is behandeld... en dat ze zich gehinderd heeft gevoeld in haar werk. D66, CDA en PvdA eisten opheldering over de behandeling... van de hongerstakende asielzoekers in de vreemdelingendetentie in Rotterdam. De politie heeft vier mannen aangehouden voor de moord... op een man uit Den Haag in februari. Twee van hen zijn lid van motorclub Satudara Trailer Trash. De politie heeft in een aantal panden in de regio Den Haag huiszoeking gedaan. Ook is het clubhuis van de motorclub doorzocht. De man werd op 8 februari doodgevonden, onderaan een dijk in Bergambacht en was door geweld om het leven gekomen. Prinses Beatrix heeft in Winterswijk het nieuwe museum Villa Mondriaan geopend. Het museum is gevestigd in het huis waar de schilder Piet Mondriaan is opgegroeid. Er hangen 65 werken van Mondriaan die hij in zijn Winterswijkse periode heeft gemaakt. Daaronder zijn drie werken die nog niet eerder te zien waren. Ook wordt het levensverhaal van de schilder verteld. Het nieuwe Mondriaan museum heeft ruim 2,5 miljoen euro gekost. Het treinstation in Wolfhezen en omliggende panden zijn korte tijd ontruimd geweest... na de vondst van een verdacht pakketje in een trein. Het treinverkeer tussen Ede-Wageningen en Arnhem werd stilgelegd. Het pakketje bleek ongevaarlijk, waarna de politie het station weer vrijgaf. De A2 is ter hoogte van Geleen richting het zuiden afgesloten... ...na een ongeluk waarbij verschillende voertuigen zijn betrokken. Een vrachtwagen is gekanteld en kwam voor een deel op de tegengestelde rijbaan terecht... Volgens Rijkswaterstaat is de weg tot middernacht dicht. Richting het noorden is wel één rijstrook open. Meer hierover zo bij de ANWB-verkeersinformatie. Het weer nog, af en toe regen. Vanavond en vannacht wordt het van het westen uit droog. Temperatuur daalt tot een graad of zeven. Morgen een stevige noordwestenwind. In het Waddengebied kracht zeven. En dan valt er een enkele bui. Het wordt morgen zo'n twaalf graden. Bij de AWB. nou, die A2 dan maar. Ja, laat ik daarbij mee beginnen, want die blijft inderdaad voorlopig naar het zuiden dicht. Dat hoort wel in het nieuws. De file die daarachter staat is behoorlijk lang, tussen Sint-Joost en Born, 8 kilometer. Dus uh, ja, het verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via Venlo over de A67... Uh, naar het noorden is wel een rijstrook vrij. Bij Urmond uh, staat nu vier kilometer fieden. Het uh, opruimen van die kalk, want daar hebben we het over... Uh, gaat nog lang duren en we hoorden het ook al zojuist. Waarschijnlijk nog tot middernacht. Dus voorlopig houden de verkeersproblemen in midden Limburg nog wel even aan. Ook op lokale wegen staat het inmiddels behoorlijk vast. En dat in een sowieso drukke avondspits. Ruim 200 kilometer file staat er alles bij elkaar. Aan de zuidkant van Amsterdam staan de langste files. Bijvoorbeeld op de A9 naar Alkmaar. Na een ongeluk, voorknopend Badhoevedorp, 13 kilometer. De rijstroken zijn daar wel weer open. Verder valt op de grote drukte op de A16 van Breda naar Rotterdam. Hangt samen met een ongeluk. Voor de Drechttunnel staat inmiddels 8 kilometer file. De rechte is dicht. Een staatssecretaris die niet van wijken wil weten waarom en waarover dat zo drukt.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 7 over vijf, goedemiddag. De tornado in Oklahoma City verwoestte alles op zijn weg. Huizen, winkels en een basisschool. Daar roept een reddingswerker, een lerares die drie kinderen redde. Hoe? Ze ging gewoon erop liggen. Ik weet niet wat die name is, maar ze had drie kleine kinderen onder haar. Goed gedaan, teach. De emoties zo direct een Nederlandse ooggetuige in Oklahoma City... over de situatie van dit moment. We beginnen met het nieuws in Den Haag. Staatssecretaris Teven van Vreemdelingenzaken lijkt niet van plan de wensen van de PvdA in te willigen. PvdA-leider Samson heeft aan zijn achterban beloofd dat het wetsvoorstel over de strafbaarstelling van illegaliteit wordt aangepast en dat het vreemdelingenbeleid humaner wordt. Teven buigt dus niet in Den Haag, Joost Vulling-Joost, Waaruit blijkt dat Teven dat zijn poos stijf had. ...uit antwoorden op Kamervragen van de oppositie. Die wilden natuurlijk wel eens weten van de staatssecretaris... ...ja, wat vindt u nu eigenlijk van die wensen... ...die bij de PvdA leven, uw coalitiegenoot, ...om tot een humaner asielbeleid te komen? Nou ja, want Samson heeft met toezeggingen zijn kritische leden gerustgesteld... ...want de strafbaarheidsstelling van illegaliteit ligt daar buitengewoon gevoelig. Nou, twee voorbeelden uit die brief. Bijvoorbeeld op de vraag... ...bent u mening dat in het huidige asielbeleid voldoende ruimte is voor de menselijke maat? Zegt staatssecretaris Steven... ...ja, dat bent ik eigenlijk wel van mening. En bent u bereid het wetsvoorstel over strafverstelling illegaliteit zodanig aan te passen dat illegaliteit nimmer kan worden aangemerkt als misdrijf? Ligt heel gevoelig bij de partij eh, P van de achterban. Zegt hij nou, daar zie ik volgens nog geen aanleiding toe. Kortom, de staatssecretaris is niet van plan... de PvdA wensen klakkeloos over te nemen. Sterker nog, hij zegt, mijn huidige beleid is eigenlijk best goed. Dus Samson heeft de buit voorlopig nog niet binnen. Dat is een tegenvaller hè, voor Samson. Hoe reageert hij op de brief van Teven? Nou ja, punt is wel dat als je de brief heel goed leest... dan zie je dat Teven niet op alle punten de deur helemaal in de slot gooit. en zijn nog kiertjes. Nou ja, en in die keertjes duikt Samson dankbaar. Luister maar. Het advies van de Adviescommissie voor de Vreemdelingenzaak... is nog niet binnen. En de, brief, de beleidsbrief naar aanleiding van het uh, Dommetoff-zaak... Uh, ja, mm. die moet nog geschreven worden door de staatssecretaris zelf. Dus hij moet eerst aan het werk. En als het gaat over de uh, hulp aan mensen die illegaal zijn... zegt hij ook dat het niet nodig is om zijn wetsvoorstel te veranderen. Dat vond u erg belangrijk. Dat klopt. En het wetsvoorstel is op dat punt ook een beetje ambivalent. De wetstekst zelf staat er toe. De Memorie van Toelichting geeft daar dan een toelichting op... die veel meer in de kant van de Partij van de arbeid staat. Ik denk dat we daar wel uit moeten komen. Hoe die gesprekken met de VVD... We hebben vorige week even contact gehad, maar we hebben hierover geen gesprekken of anderszins. We weten uh, wat de inzet is van uh, de Partij van de Arbeid. We weten ook wat er in het regeerakkoord staat. We weten heel goed wat de staatssecretaris allemaal heeft toegezegd. En we wachten rustig tot de staatssecretaris zijn toezeggingen heeft waargemaakt. Maar de staatssecretaris heeft geen gesprek tussen uh, Asmani en mevrouw Mai. Vorige week is er even contact geweest, want er was nogal wat gebeurd op dit dossier. En dan is het goed om je coalitiepartner een beetje bij te praten. Maar er is verder geen gesprek over de inhoud. Want we wachten rustig tot die inhoud tot ons komt. Ja, kortom, er komen nog allerlei brieven en adviezen. Het kan dus nog allemaal goed komen, zegt Niedering Samson. Ja, maar zo'n hele kleine kiertjes die hij hoort. Is die hoop terecht van Samson? Nou ja, inderdaad, de staatssecretaris is weinig toeschietelijk. Dat geldt ook voor de VVD-fractie. Maar goed, ja, dan zegt Samson, er hoeft niet snel een besluit te zijn. Eh, vorige week is natuurlijk wel het idee ontstaan eh, hier in Den Haag, ook bij, bij de journalistiek, dat er heel snel onderhandeld zou worden tussen Samson en, en Halbe Zelstra van de VVD om tot een soort akkoord te komen. Nou, nu blijkt er wel een gesprek te zijn geweest waarin Samson heeft aangegeven wat de wensen van de Partij van de Arbeid zijn. Maar verder zijn er geen vervolgafspraken gemaakt, want men heeft nog wel eventjes de tijd. De strafbaarstelling illegaliteit wordt waarschijnlijk pas in het najaar behandeld, dus er is geen druk uh, om tot een, uh, snel tot een besluit te komen. Maar goed, het is wel duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen wat de Partij van de Arbeid wil en de VVD wil toestaan. Kortom, er is een, een groot probleem, maar de oplossing hoeft er niet snel te zijn. Maar pas in het najaar, Joost, morgen is er een debat over strafbaarstelling illegaliteit in de tweede Kamer. Wat wordt dat voor een debat? Nou ja, de oppositie ruikt natuurlijk die oneenigheid tussen die twee partijen. En die proberen dat morgen natuurlijk aan het, voor het voetlicht te brengen. Proberen die open zenuw bloot te leggen. En ja, als er eenmaal een zenuw bloot ligt, dan is het hartstikke leuk als oppositie om daar heel erg hard op te drukken. Dat zal de inzet zijn van de oppositie. Maar VVD en Partij van de Arbeid, ja, die zullen proberen elkaars handje vast te houden. Eh, proberen niet uit elkaar gespeeld te worden. Daar hebben ze doorgaans een hoop woorden voor nodig. En dat zal het spel zijn morgen. Joost Vullings, dank je wel. Schok en verslagenheid in het Amerikaanse stadje Moor bij Oklahoma City. De verwoesting van de tornado werd bij het krieken van de dag pas echt duidelijk. At this hour search teams continue digging for signs of life in all this debris. I've never seen anything like this in my 18 years uh, covering tornadoes here in Oklahoma City. It's a in the closet and prayed like hell.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 De impressies op de Amerikaanse televisie. In het rampgebied op dit moment klokhuispresentator Bart Meijer. Goeiedag. Ja, goeiedag. Ik bent daar. klopt in mijn keel als ik deze fragmenten hoor trouwens hoor. Want ik sta er nu uh, middenin. Maar goed. Beschrijf. Ja, het, het, wat de mensen al zeiden. De quotes op de radio. Het puin, het, het, het rondvliegend puin is hier. Het is echt enorm. Overal uh, ligt heel veel hout. De meeste huizen hier zijn uh, gebouwd van hout en dat vind je op de meest gekke plekken terug. Je vindt uh, isolatiedingen terug, dan zijn dat, dat, dat zijn de grote dingen die hier hebben rondgevlogen. Maar keukengerij, handschoenen, speelgoed, alles ligt overal. Als ik hier links van me kijk, dan kijk ik letterlijk door een, door een winkel heen. Ik zie wc papier en allerlei andere huishoudelijke artikelen uh, liggen in schappen die zijn omgevallen. Um, we waren net nog aan de rand van het gebied. Uh, daar staan nog enigszins huizen uh, overeind, winkels. Maar uh, we zijn nu een stukje doorgelopen. En waar ooit huizen stonden, is nu, tot zover ik kan kijken, is bijna alles, uh, alles plat her en der. Er staat nog een beetje fundering. Maar ja, de, de catastrofe hier is echt uh, gigantisch. Zij ja, zijn aan het zoeken naar overlevenden? Ja, zeker. zeker. Ik sprak net uh, uh, twee mensen die hier weer in de bus met rescue-werkers uh, werkers hebben gebracht. En um, die zijn met honden het gebied in gegaan en net sloeg er nog een hond aan. Wat betekent uh, ja, dat ze misschien iemand gevonden hebben. En of diegene dan nog leeft of niet, dat uh, zou ik niet durven zeggen. Nou, is het toeval dat je in het gebied was om voor Klokhuis reportages te maken over het tornado seizoen? Heb je deze tornado ook met eigen ogen gezien? Nee, deze hebben we niet uh, gezien. En uh, dat klinkt misschien heel raar, uh, want we waren uh, in de buurt op uh, 20 mijl, dus ongeveer uh, 40 kilometer, net iets minder... Uh, samen met een heleboel andere chasers. Uh, overigens uh, werken wij samen met... of zijn wij mee met een team van het Center for Severe Weather Research... die onderzoek doen naar tornados... juist om mensen nog eerder uh, te kunnen waarschuwen. Uh, wij waren in de buurt, maar samen met heel veel andere mensen... Uh, uh, hebben we de keuze gemaakt om zuidelijker te gaan. Dit is een heel actief tornadogebied. Uh, en uh, zeker de afgelopen dagen gebeurt hier enorm veel. Het zijn allemaal cellen die ontstaan. En uh, wij besloten op basis van de beelden die we zagen om zuidelijker te gaan. Uh, maar ja, je, je merkt nu dat ook de kennis over tornados nog niet zo ver is... dat, dat dit te voorspellen was. Zelfs voor, voor chasers en wetenschappers niet. En chasers, dat zijn de mensen die op jacht gaan naar tornados en op basis van weersvoorspellingen denken te weten... waar zo'n tornado zich zou kunnen aandienen. Ja, ja, met radarbeelden compleet. Je ziet de gekste auto's met de apparatuur rondrijden. Mensen uh, ja, zijn uh, gefascineerd door dit fenomeen en ja, dat, dat, dat heeft twee kanten. Het is heel mooi, maar het is ook uh, verschrikkelijk verwoestend. Ja, want dat zijn natuurlijk de indrukken die jij nu opdoet op weg naar uh, een tornado, maar ook naar de gevolgen van zo'n natuurverschijnsel. Heb jij een idee uh, op basis van wat je vooraf dacht, wat je nu inderdaad hebt aangetroffen? Ik viel even weg. Uh, je weg. Je was natuurlijk op weg naar uh, met eigen ogen kunnen zien van die tornado's. Had je ja. verwacht dat de verwoesting zo groot zou zijn? Uh, om eerlijk te zeggen, nee. Nee, nee, nee. Helemaal niet. Uh, ik wist het natuurlijk wel, maar sommige dingen moet je echt met eigen ogen zien... Om, om het te beseffen en om het te kunnen geloven. En we hebben de dagen hiervoor een aantal tornado's gezien. Uh, en het klinkt misschien raar, maar die waren schattig mooi. We konden dichtbij staan. Uh, was in onbewoond gebied. En uh, dan moet je echt oppassen dat je niet vergeet hoe verwoestend het kan zijn. En uh, als ik nu hier zo sta, wat uh, is ook iets wat we meenemen in onze reportage... ja, dan, dan praat je echt over twee, twee hele verschillende kanten van een tornado. Het is een prachtig natuurfenomeen, maar het is ook... Verschrikkelijk verwoestend. Ter plekke in Oklahoma City, in de buurt Moor, Bart Meijer, ooggetuigen van de consequenties van die tornado. 24 doden zijn er tot nu toe geborgen. Dank je wel voor je verslag verslag van de files op de weg, Wijnald Smaan. Dat is een drukke avondspits en dan is de A2 ook nog dicht in Limburg. Want uh, daar kantelde een tankwagen en dat is even het belangrijkste op dit moment. Van uh, Eindhoven naar Maastricht is de weg dus dicht. Tussen Sint-Joost en Born levert dat 8 kilometer fiets op. Uitwijken kan het beste naar België of naar Duitsland om om te rijden. Want alle lokale wegen bij Geleen en Sittard staan inmiddels helemaal vol. Naar het noorden is, het via, is omrijden via lokale wegen sowieso niet aan te raden. Want daar is de weg niet dicht. Bij Urmont is één rijstrook vrij op dit moment. En van zuid naar noord staat 5 kilometer file. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. De Giro d'Italia is de laatste weken ingegaan. Gisteren kregen de renners een dagje rust. Vandaag kregen ze toch weer het nodige klimwerk voor de kiezer Gierlippens. Goedemiddag. Goedemiddag. Twee kilometer voor de meet zag er uitstekend uit voor Robert Geesink. Wat ja. ging mis? Wat gebeurde er? Er ging iets mis met zijn uh, versnellingsapparaat, leek het wel. Zijn ketting vloog eraf. Uh, was moeilijk te zien, omdat uh, natuurlijk de motor met de camera ervoor voorbij stuift. Maar hij was inderdaad in het gezelschap van drie andere koplopers. Dat is lullige pech. Ja, dat is uh, hele lullige pech. Hij was bij Kangert, Niermitsch en Inchousti. Die waren ontsnapt uit een groepje met favorieten in de slotfase van, uh, van uh, de wedstrijd. Ja, en Het leek erop dat Geesink echt een mooie zou gaan slaan. Ook al weet je niet zeker natuurlijk... of hij die etappe zou hebben gewonnen. Want in dit gezelschap weet ik niet of hij de beste sprinter zou zijn geweest. Maar hij had in ieder geval mee kunnen doen. Ja, en als je dan twee kilometer op de keitjes... want daar was het, dat je dan ziet dat het misgaat. Hij moest van de fiets af. En uiteindelijk komt hij nog met een beetje achterstand... 24 seconden achterstand op de winnaar over de streep. En de winnaar was? De winnaar was Nava... Dan moet ik even kijken ik wou zeggen Nava Douskas... maar die zat er vlak achter. Die kwam als eerste van de achtervolgende groep over. Over de streep. Benjat Inshousti, die kennen we nog... omdat hij een tijdje de roze trui heeft gedragen... na de ploegentijdrit. Hij kwam in ieder geval als eerste over de streep... voor Tanel Kangert, de kampioen van Estland. Uh, ploeggenoot ook van Vincenzo Nibali. En voor Nijemic, en dat is weer een ploeggenoot van Scarponi. Nou, dan heb je gewoon meteen echte grote mannen uit het klassement. Want in die kopgroep uiteindelijk zaten alle grote mannen... uit het klassement, behalve... Mannen die vlak voor Robert Geesink in het klassement staan... Kieselowski, Trofimov, die verliezen allemaal tijd maar. op Geesink... Heeft hij toch in ieder geval nog een slagje geslagen. Want hij is in ieder geval wat geklommen. We hebben op dit moment nog maar de eerste tien in het klassement. Daar staat hij net niet bij. Maar ik denk dat Geesink is opgeklommen weer van de dertiende... naar de elfde plek in het klassement. En hij heeft zich in ieder geval laten zien. Net als Wilco Kelderman trouwens. Want die moet ik ook nog even noemen. Die zat heel lang in een kopgroep. Samen trouwens met Pieter Wening, andere Nederlander. Ja, en die werden op de laatste klim werden ze opgeslokt... door de echte toppers in het klassement. Waar Geesink dus weer keurig hersteld was, dat wel van alle ellende van de afgelopen dagen. En wil ik nog even noemen Nibali nog steeds in het roos? Nibali nog steeds in het uh, roos. Pakken we toch gewoon even dat klassement erbij. Nibali in het roos voor Cadel Evans voor Oeran. Scarponi is wat opgeklommen... omdat uh, Sant'Ambrogio uit de kop van het klassement is weggevallen. Guilipens, dank je wel. In de Tweede Kamer wordt gesproken op dit moment over rijscholen. Er zijn er veel en niet allemaal doen ze hun werk goed. Er zijn klachten. In Utrecht is voor ons om die reden Josephine Trehi... bij een rijschool die het wel uh, goed doet. Uh, Josephine, jij zat straks zelf achter stuur. Je bent veilig aangekomen. Maar ik begrijp dat je nu op de achterbank zit. Ja, voorin zitten Lisette van Iperen en Bas... instructrice en leerling. We zijn even op parkeerterrein bezig met... Uh... Uh, speciale verrichtingen, bijzondere verrichtingen. Altijd een lastig puntje, natuurlijk, op het examen. Opperste concentratie, zoals jullie horen. Wat is nu het belangrijkste? Ja, dat je goed om je heen blijft kijken. Heel goed. Of er nog andere mensen aan Heel goed. Er wordt achteruit ingeparkeerd. Keurig hoor. Ja. Netjes in je vak. Perfect. Goed, Bas? Ja, vind ik ook. <laughs> Helemaal blij. Hey, jij jij um, les nu uh, bij deze rijschool. Dat is de grootste rijschool van Utrecht, zelfs van midden-Nederland. Heb je echt uh, extra speciaal voor zo'n voor grote gekozen? Um, nou niet, uh, ja, eigenlijk wel. Want uh, meestal als een grote rijschool... Ik heb wel eens vaker gehad dat, dat ik niet kan of zo. En dan kan ik intern heel makkelijk een andere, een andere uh, instructeur jouw rijles geven. Omdat het zo'n grote rijschool is. Ja. Dus dat is wel een heel, dat is wel ja, heel maar erg. Ja, want jij hebt ook iets meegemaakt toch? Met je vorige instructeur? Ja, mijn vorige instructeur is uh, helaas uh, uh, overleden. En uh, dat kon dus in, binnen zo'n grote rijschool heel makkelijk worden opgevangen. Omdat er genoeg andere instructeurs zijn. Nou, eventjes een uh, heftige mededeling tussendoor. Lisette, je bent de instructrice hier. Ja, dat klopt. Heb je het opgevangen, gelukkig? Ja, zeker. Zeker, absoluut. Dat uh, je moet gewoon klaarstaan voor de leerling, ervoor zijn. En uh, ja, zorgen dat de leerling daar zo min mogelijk van meekrijgt en altijd tevreden blijft. We hebben het over die uh, enorme toename van rijscholen. Wat ja. merkt u daarvan? Nou, wat we op dit moment heel erg merken, is dat wanneer je bij het CBR aankomt, dat daar echt. Uh, Heel veel verschillende rijscholen staan die eigenlijk vanuit het niets um, ja, naar boven zijn gekomen. Maar ook echt vanuit het niets weer verdwijnen. En uh, wat je heel vaak ziet is bij een examen dat ze aan. Wat aankomen. is daar erg aan? Uh, het erg is eraan dat ermee um, gereden wordt voor bedragen. Dat je zegt dat kan gewoon niet waar zijn. Dat kan gewoon niet voor gereden worden. En ja, we merken. Jullie zijn best duur, hè? Ik heb het even opgezocht. Ja, bij ons betalen de leerlingen 46 euro per uur. En uh, ja, dat brengt zich gewoon een stuk terug in kwaliteit. En wij zien dat als de leerlingen bij zo'n rijschool vandaan komen... ja, goedkoop blijft duurkoop. Dus ze hebben te weinig geleerd, verkeerde dingen aangeleerd. Dus je merkt gewoon dat je toch wel een heel stuk van vooraf aan weer moet gaan beginnen. En dat is gewoon heel erg jammer, want wat wilt u dat er aan gebeurt? Ja, het mooiste zou zijn als daar uh, ja, naar gekeken wordt... en dat dit soort rijscholen toch harder worden aangepakt. Maar zo'n meldpunt wat er wordt voorgesteld, waar klachten binnen kunnen komen? Ja, dat zou prachtig zijn. Daardoor haal je gewoon de mensen, die, uh, of in ieder geval de cowboy-instructeurs... die daar ja, niet de passie voor hebben, haal je uit het vak. Waardoor de rijscholen die daar gewoon serieus mee bezig zijn... en de leerlingen aan alle kanten willen helpen, goed willen opleiden... Uh, ja, die haal je daar dan mee het vak uit. En dat zou gewoon prachtig zijn. En dan kunnen mensen die de passie ervoor hebben... kunnen gewoon hun ja, werk ja. goed kunnen uitvoeren. Bas, jij hebt nog geen examen gedaan, hè? Nee, ik heb nog geen examen gedaan, nee. Alleen een tussentijdse toets. Oké, okay, nou zet hem op. We gaan nog even door. Wat gaan we doen? We gaan nog even vooruit inparkeren. Dus Bas, je mag een plekje zoeken aan de linkerkant. En uh, probeer je auto maar eens links vooruit in te parkeren. Okay. Tim, straks nog even met de BOVAG. Poeh, oké. Okay. Nou, vooruit, achteruit in parkeren op je rijexamen. Het is 30 jaar geleden voor mij alweer, maar ik voel toch weer even het zweet in de handjes. Tot later. Ja. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to...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 Het is lekker bezig. Douwe Bob, you don't have to stay. Een winkelcentrum, twee basisscholen en een peuterspeelzaal in Zeist... zijn vanmiddag een paar uur ontruimd geweest. In een leegstaand pand in winkelcentrum De Klomp roken mensen gaslust, Gaslucht, moet ik zeggen. En uit angst voor explosies besloot de brandweer te ontruimen. Ik werd gebeld door de juffrouw, dus uh, dat er een, uh, een gaslek was... en dat ze allemaal uh, hier op het koppelveld stonden... En dat we ze op moesten halen. Dus dat heb ik nu gedaan. En u was aan het werk? Ik was aan het werk, ja. In de buurt? In Zeist. Dus ik kan me ik... voorstellen dat er ouders zijn die iets verder wegwerken? Ja, ze vragen ook van wie je kinderen meenemen. En zou je willen proberen om ze dan uh, vanuit daar de ouders te bellen? En... Maar de meeste, zijn... de meeste is al weg, denk ik hoor. Drie kwart is al weg. En een paar honderd meter van de basisschool af is rood-wit lint gespannen. En er staat ook een groepje omwonenden. We mogen niet verder. We moesten hier achter eerst een stukje bij het huis. En toen werden we steeds verder. Eerst zijn ze met 100 meter gegaan en toen naar 500 meter. Ik mag niet mijn huis in. Basisscholen die ontruimd zijn, bewoners, die zeggen dat ze hun huis niet meer in mogen. Meneer van Westendorp van de veiligheidsregio Utrecht. Ja, die hebben hun huis niet hoeven te verlaten. Wat wel zo is als mensen hun huis zelf uitgingen om te kijken. Ja, dan konden ze niet meer terug omdat we niet wilden dat mensen het gebied ingingen. Maar we hebben dus geen woning ontruimd. Wat is er precies aan de hand? Uh, nou, er is een gaslek ontstaan in een leegstaande winkel. Uh, dat betrof een oude gasleiding die daar uh, waarschijnlijk om een of andere reden is gaan lekken. Het heeft wat moeite gekost om die te vinden. Uiteindelijk heeft het gas, gele, uh, gaslek gedicht door aan beide kanten uh, de leiding af te stoppen. Uh, daardoor heeft het hele winkelcentrum op dit moment geen gas. Uh, dat is voor de iets even vervelend. Maar daardoor kunnen we het gebied wel wat kleiner maken waar we moeten gaan zoeken. En inmiddels is het bekend dat het het leegstaande pand uh, betrof. En nu kan echt dat lek gedicht worden? Ja, dat wordt nu gedicht. En we gaan nu afstemmen met Jules over hoe lang dat gaat duren... en of we het winkelcentrum zelf al vrij kunnen gaan geven. De scholen en de peterspeelzaam zijn inmiddels al vrijgegeven... en die kunnen weer gewoon gebruikt worden. Maar ja, die kinderen zijn inmiddels naar huis, hè? Ja, die hebben mazzel deze week, hè? Ja, precies. En als de verslaggeverkaren meldt, Albert meldt juist ook dat het winkelcentrum weer open is...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 Nou, nou, tegels zetten. Ja, jouw klus verdient een echte vakman. Ha, Marjan, klaar voor volgende week? Ja, helemaal. Nou, ik ook. Word druk. Een maand werken in een week. Nou, blij dat ik dan op vakantie ben. Met YouForce HR software weet u hoeveel mensen u tot uw beschikking heeft. Nu en in de toekomst.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 Het officiële dodental na de verwoestende tornado in Oklahoma is naar beneden bijgesteld. Er wordt nu melding gemaakt van 24 doden. Eerst werd nog het getal 51 genoemd. Wat er bij het tellen van de slachtoffers is misgegaan is nog niet duidelijk. De tornado trok met soms 400 km per uur over Oklahoma City en de stad Moore... in een gebied dat in Amerika bekend staat als Tornado Alley. In het gebied worden later vandaag nieuwe tornado's verwacht. Minister Ascher heeft niet de indruk dat in een deel van de Haagse Schilderswijk religieuze normen aan anderen worden opgelegd. Hij zegt dat op basis van zijn bezoek aan de wijk vandaag. Ascher ging polshoogte nemen in de Schilderswijk na berichtgeving in Dagblad Trouw. Die krant schreef dat een deel van de Schilderswijk zich ontwikkelt tot een enclave van orthodoxe moslims. Ook PVV-leider Wilders was vandaag in de Schilderswijk. Hij heeft een gesprek gehad met de politie en ging ook kort de wijk in.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 De weersverwachting Peter Kapersmoeneken. Op dit moment ligt er een band met regen over het land en die zorgt met name in het midden van het land en in Noord-Brabant voor een grote hoeveelheid regen. In de kustprovincies en in het zuidoosten is het op dit moment nog droog. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog, maar is het wel bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 à 8 graden en de noordwestenwind die is matig aan de kust en boven open water vrij krachtig. Morgen, dan hebben we te maken met een afwisseling van bewolking en zon. Maar de zon zal wel duidelijk in de minderheid zijn. Van tijd tot tijd valt er ook een bui. De temperatuur blijft achter bij normale waarden voor de tijd van het jaar. Het wordt veel, niet veel warmer dan een graad of 11 of 12. En dan na dan stroomt er uit noordwestelijke richting nog iets koudere lucht onze kant op... en wordt het 10 tot 11 graden overdag. In en na het weekend zien we een langzaam herstel van de temperatuur. Problemen op de wegen. Bijna zwaar. waar zijn die? Dat ja, is een drukke avondspits. Bijna 300 kilometer file. Dat is echt fors voor een dinsdag. Nou, de regen helpt niet mee. En de problemen op de A2 natuurlijk. We hebben het er al de hele middag over. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Born en Urmons door een gekantelde tankwagen. Dat blijft nog de hele dag zo. Tussen Sint-Joost en Born levert dat nu 8 kilometer file op. Omrijden via lokale wegen levert heel veel vertraging op. Dus het is het beste, het beste om uit te wijken naar België of naar Duitsland. Dat kan dan vanaf Eindhoven via Venlo, over de A67 en de A61. De A2 naar het noorden, daar is één rijstrook open bij Urmond. 6 kilometer file staat daar. Ook heel veel vertraging op lokale wegen. Elders op de A2 ging het mis van Utrecht naar Den Bos, tussen de Afrikt Everdingen en Knopen 10 kilometer file. Een ongeluk dus, maar de rijbaan is inmiddels vrij.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 Half Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn zijn nog altijd spoorloos. In Murcia in Zuid-Spanje is een oproep gedaan aan de bevolking om te helpen hen terug te vinden. Sinds vorige week maandag is het stel vermist. In Murcia, correspondent Jessica van Spengen. er was vanmiddag een persconferentie Jessica geen doorbraak, dus zijn er wel vorderingen gemeld? Eigenlijk is er helemaal niets bekendgemaakt. Er is ook niets bekend. Het is een verdwijning in de grootste zin van het woord. Um, vorige week zijn Ingrid en haar vriend hebben het hotel verlaten. Op dinsdagmiddag hadden een afspraak bij een arts hier. En daarna is niets meer van ze vernomen. Ze hadden een huurauto, dat werd wel bekendgemaakt. Uh, het merk daarvan werd verteld... Uh, dat was een zwarte Fiat Panda, in de hoop dat mensen misschien die auto hebben gezien. En met daarin die opvallende verschijning, want dat is Ingrid hier toch wel. Met haar 1,91 meter en haar blonde haren. Uh, in de hoop dat mensen haar gezien hebben en tips voor de politie hebben. Want op dit moment zitten ze totaal op een doodspoor. En je sprak met de Nederlandse advocaat van de familie. Had hij nog details waarmee de speurtocht misschien sneller kan verlopen? Nee, ze kwamen eigenlijk vooral met die auto, die zwarte Fiat Panda... in de hoop dat daar iemand op aanslaat. Verder is er helemaal niets. Ze hebben alle spullen in het hotel achtergelaten eh, vorige week. Eh, ze zijn op pad gegaan. En daarna zijn ze niet meer teruggekeerd. Het is zelfs dus niet duidelijk of ze mobiele telefoon bij zich hebben. Dat wordt ook nog allemaal onderzocht natuurlijk. De politie houdt met allerlei scenario's eh, rekening, ontvoering, een ongeluk... Zelfs met een eventuele eh, vrijwillige verdwijning. Maar ja, daarvan zegt de familie dat kan niet. We hadden een goede band, er is niets aan de hand, geen problemen. Dus zij gaan er echt vanuit dat er iets is gebeurd. Vanuit Moersia, Jessica van Spengen, dank je wel. Een gedragscode voor VVD-politici. Cursussen over integriteit. Nieuwe maatregelen die VVD-voorzitter Korthals vandaag bekend maakte. Twee bekende VVD'ers worden verdacht van omkoping. De Limburgse oud-wethouder Jos van Rij... en de Noord-Hollandse ex-gedeputeerde Ton Hoijmaijers. Kwesties die de partij beschadigen, zegt Korthals. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, een gedragscode, cursussen, partijvoorzitter Korthals... komt daar nu mee. Wat wil hij daarmee bereiken? Nou ja, het moet tussen de oren zitten bij VVD'ers... dat integer is. Is, dat is eigenlijk wat, uh, het signaal dat hij hiermee wil afgeven. Hij wil het bewustzijn vergroten, zodat iedere VVD'er gaat opletten... dat er geen dingen gebeuren die kunnen worden gezien als vriendjespolitiek... of uh, bevooroordeling van kennissen laat staan omkoping. En Kortals vertelde vanochtend bij RTL waarom hij dat wil omdat ik het belangrijk vind dat een partij die de grootste is in Nederland... die steeds meer bestuurlijke functies gaat vervullen... ook met hele integere mensen komt. En dat is dus ook belangrijk, dat we daar ook regels voor stellen. Dat iedereen weet waar we aan toe zijn. Ja, en om dat te bereiken komt kortals met een aantal voorstellen naar de partij. Die cursussen waar je het over had. En maar de belangrijkste is toch wel de gedragscode die hij wil invoeren. Die, moeten dan, die moet dan ondertekend worden door VVD-politici. En daarin staat dan wat wel en niet kan. Nou, kun je daar iemand met minder goede bedoelingen echt tegenhouden? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Het ondertekenen van zo'n verklaring is vrijwillig. Kortals zegt er wel bij dat iemand die die code niet ondertekent... wordt gestraft. Die komt dan lager op de kandidatenlijst... zodat de kans dat die gekozen wordt echt kleiner wordt. Maar het is nog maar helemaal de vraag of um, hij dat voor elkaar krijgt. Krijg, kijk maar naar wat er in Roermond gebeurde he, met Jos van Rij. Die werd toch op een kandidatenlijst gezet... ondanks het feit dat de partij Top dat niet wilde. En er was heel veel druk voor nodig voordat de VVD in Roermond bereid was om Jos van Rij weer van die kandidatenlijst af te halen. Het zijn de afdelingen die erover gaan, de leden en niet de partijvoorzitter of de partijtop. Ja, maar dan komt toch deze aankondiging. Is dat dan niet meer dan een signaal? Nou, er was wel wat nodig, want wat iedere VVD'er die je spreekt, die heeft het erover. Uh, je merkt ook veel ongenoegen bij VVD'ers over de manier waarop kortals en uh, de andere mensen in het partijbestuur van de VVD ermee omgaan. Kortals moet veel nadrukkelijker stelling nemen, vinden die critici. Uh, veel duidelijker maken wat wel en wat niet kan. En ik denk dat je deze plannen wel moet zien als antwoord op de kritiek uit de eigen partij. Ja, op weg naar het congres aanstaande zaterdag ja. de VVD. Wat, wat verwacht je dat daar gaat gebeuren? Ja, ik denk dat niet iedereen het leuk vindt ziet er toch naar uit dat dit een van de belangrijkste onderwerpen... van dat congres gaat worden. Niet alleen vanwege die plannen van de partijbestuur... Uh, maar ook omdat er een uh, motie zal worden ingediend... Uh, door een uh, tiental VVD-leden... die zegt dat iemand die een strafrechtelijk onderzoek... aan zijn broek heeft hangen... dat hij niet op een kandidatenlijst mag staan. En als hij dat toch doet dan moet die uit de partij gezet kunnen worden. Dat is dus een motie die uh, ten stemming wordt uh, voorgelegd uh, zaterdag. Nog even los van de vraag of die motie dan wordt aangenomen of niet. Het geeft wel aan uh, hoe hoog de kwestie in de partij oploopt. En het is nog maar de vraag of Kortas erin zal slagen... om de schade voor de partij op deze manier te beperken. Wilma Borgman vanuit Den Haag, Dankjewel. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Er komt definitief geen stille tocht voor de overleden broertjes Ruben en Julian. Wel is er een oproep om zondagavond tussen 7 en 8 uur... een brandend kaarsje voor het raam neer te zetten. De plek waar steeds meer bloemen en lichtjes zijn neergezet... door mensen die stil willen staan bij het drama dat heeft plaatsgevonden. Het is niet direct een plek die heel erg op de route ligt. Je moet er toch echt 10 kilometer vanaf de snelweg voor omrijden. Maar toch komen mensen hier langs, op de Hoekse dijk... waar de lichamen van Julian en Ruben zijn gevonden. Waar inmiddels uh, ja, 15 bosjes bloemen liggen. Rozen, lelies. Uh, vier kaarsjes branden. En een politieagent die wegrijdt. Een agent die mij zojuist ook vertelde... dat hier om half twee uh, de boel weer wordt afgesloten. Ze willen blijkbaar extra onderzoek doen. Waar gestopt... Mevrouw stapt uit, heeft een oranje knuffelleeuw bij zich die ze hier neerzet. En houdt even een moment van stilte. Dat leeuwtje, waarom denkt u? Ik zet daar in dat leeuwtje Zaten. Omdat ze op voetballen zaten. Ja. Heeft nee. u het speciaal gekocht? Nee. U had het zelf thuis liggen. Ja, zo dus ja. dag het daar niet. Gewoon dat ik gisteren een heel stuk had gezien over. Uh... Die jongens op voetballen zaten. En ja, hé, je hoort er twee weken lang aan. En dan weet je niet dat het in je achtertuin is. Dus ja, grijp me erg aan, moet ik zeggen. Ja. Ja. Nou, oh. sterk ook. Je wordt bedankt. hand. Ja. ja. En in die tien minuten dat ik hier nu sta... is het niet zo dat het hier storm loopt. Maar gestaag komen hier toch auto's voorbij rijden. Niet iedereen stapt uit, niet iedereen heeft iets bij zich. Maar toch heel even kijken... Naar deze plek. En een andere plek waar mensen kunnen herdenken is hier deze ruimte in het gemeentehuis van Wijk bij Duursteden. Waar de vader van Ruben en Julian vandaan komt. Een um, grote ronde tafel die hier staat. Op de tafel een foto van Ruben en Julian. En twee kaarsen. Een rode roos die er ligt en een groot boek. U heeft iets uh, geschreven voor Iris, ja, ja. voor de moeder. Ja, ik heb wat voor de moeder. Ja. Er zijn weinig geen uh, woorden voor eigenlijk. En behalve in wijk bij Duurstede is er ook een uh, condolianceregister... in het uh, oude raadhuis van Zeist. De plaats waar de twee jongens woonden. En op dat raadhuis de vlag half stok. Uh, Christel Stegen u bent hoofdcommunicatie hier in Zeist. Uh, dan begrijp ik is van nieuws over al dan niet een stille tocht... al dan niet ballonnen loslaten... Wat is de wens van de familie? Zij willen absoluut geen stille tochten. Zij vinden dat niet passend. Het idee van het oplaten van wensballonnen vinden zij ook minder passend. Wel heel mooi, maar minder passend omdat een van de twee jongens uh, heel erg bezig was met duurzaamheid. En dat sluit niet goed bij elkaar aan. Waar zij uh, een heel goed gevoel bij hebben was het voorstel om aanstaande zondag tussen 7 en 8 een kaarsje aan te steken. Thuis, bij mensen thuis of uh, nou, waar ze dat ook willen doen, in Nederland of daarbuiten... Niets? Verder niets, nee. De uitvaart is uh, besloten. En uh, daar worden verder geen mededelingen over gedaan. Zal ergens volgende week zijn? Uh, datum is nog niet bekend. Nee. Nee. Dank u wel. Jeroen de Jager. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft vanmiddag ook met 100% zekerheid vastgesteld dat het om Ruben en Julian gaat. De lichamen van de twee jongens zijn vrijgegeven aan de familie. Het onderzoek naar de doodsoorzaak zal nogal even duren. Een drukke avondspits Was het? Is het nog steeds zo, Wijnald Zwaan? Ja, dat wordt alleen nog maar erger. O, want ja, zeker ook om, uh, ja, vanwege de problemen in Limburg. Want dat is toch wel het belangrijkste nieuws. De A2 naar het uh, zuiden blijft de hele dag nog dicht in de buurt van Geleen na door een gekantelde vrachtwagen. En dat uh, levert nu een verkeerschaos op uh, op de lokale wegen rond Sittard en Geleen. Want iedereen rijdt om. En uh, ja, dat kun je toch echt veel beter doen via Duitsland of via België. Want uh, alles staat daar zo'n beetje vast. En op die A2 zelf naar het zuiden staat een 8 kilometer fiede vanuit Eindhoven tot aan Urmond. En naar het noorden is wel één rijstrook vrij. Elders op de A2, daar besluit ik even mee, van Utrecht naar Den Bosch. Daar gebeurde een ongeluk voor Knopendijl. Daar staat nu 12 kilometer fiede, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Het Overduik op Twitter. Sport en politiek komen samen in de tweet van vandaag. En die tweet die komt van apenstaart J. Wijminga, 441 volgers. En zijn 3.263ste tweet was deze. Utrecht reserveert 5 miljoen voor start Tour de France. Tegelijkertijd moeten sportverenigingen inleveren. ChristenUnie Utrecht zegt geen Tour, wel sport. Jan Wijminga, goedemiddag. Goedemiddag. Fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeente Utrecht. Spreek ik hier met iemand die niet van hard fietsen houdt? Oh, ik fiets heel vaak en uh, we zijn ook wel als uh, fietspartij bekend hier in de stad. Uh, maar uh, zo hard als de Tour uh, fietsers? Nee, zo hard fiets ik niet. Liever geen Tour de France? Uh, nou, een Tour de France is een prima initiatief, maar om dat nou met publiek geld uh, te financieren, uh, daar passen wij wel voor. Ja, waarom wilt u niet dat de gemeente Utrecht extra investeert om die tour van de, uh, van de, uh, de start van de Tour de France te mogen organiseren? Uh, nou, dat heeft ook een beetje met het uh, financiële beeld te maken. We hebben vandaag uh, de voorjaarsnota gekregen hier in de gemeenteraad. Uh, daarin wordt toch een best wel een somber beeld van de financiële toestand van de gemeente geschetst. En uh, ja, een van de voorbeelden is dat uh, de komende zes jaar uh, de sportverenigingen fors meer huur moeten gaan betalen voor de accommodaties. Dat ook uh, de ondersteuning uh, voor de sportverenigingen enorm gaat afnemen. En tegelijkertijd worden er dan wel 5 miljoen uitget uitgetrokken voor een, uh, een toerstart. Ja, niks mis met de toer, maar ik vind dan wel de verhouding zoek. Maar waar is die 5 miljoen euro dan precies voor gereserveerd? Uh, de gemeente is al een tijd, uh, in, al vanaf... Al tien jaar, hè? Al jaren, ik denk al een jaar of zeven in overleg en, en in, in lobby uh, om de toerstart binnen te krijgen. En daar moet je uh, ook een zak geld voor mee brengen. En ja, daarvoor is dus nu een reservering gemaakt. Dus die 5 miljoen euro is echt bedoeld om de organisatie uh, te kunnen betalen? Mocht, uh, mocht de keus vallen op Utrecht? Ja, ja. Dus je moet, uh, je moet als je de tour binnen wil halen, moet je gewoon een bedrag uh, betalen aan de aan de tourorganisator om de uh, om de tour binnen te halen. Dat is uh, zo werkt het. Het is gewoon niet te verkopen, zegt u in deze tijd. Nou, in deze tijd niet. Kijk, een aantal jaren terug hebben we ook al als, als Utrecht geld gereserveerd en ook geld uitgegeven om een professionele wielerwedstrijd binnen te halen. Toen was het idee ook al om de toerstart binnen te halen. Dat mislukte, maar we kregen toch wel een uh, etappe van de Giro d'Italia. Mm. Uh, dus er is al een keer geld aan uitgegeven. Nou, in de wielersport is op dit moment ook niet echt de sport die uh, nou, het meest positief in de in het nieuws is. Juist, ja, dat is eigenlijk zo reden. Nou, dat speelt wel mee. En bovendien, uh, we hadden de Rabobank als boegbeeld uh, voor de Utrechtse toerstart. Uh, het hoofdkantoor, dat zit hier. Uh, maar ja, de Rabobank is, is gestopt met de uh, professionele uh, sponsoring van de professionele wielerploegen. Uh, dus dat speelt ook mee. Ja, nou. want er is natuurlijk extra geld nodig. Hè? Het gaat om meer dan 5 miljoen euro, neem ik aan. Want je moet ook uh, festiviteiten organiseren. Je moet ervoor zorgen dat het parcours goed erbij ligt. Uh, uh, gewoon de voorbereiding kost een hoop, een hoop publiek geld. Dat zou kunnen. Ja, het uh, lastige is dat een deel. Uh, dus de, dat, dat wat nu in de openbaarheid is, uh, daar kunnen we het over hebben. Maar uh, omdat de onderhandelingen nog gaande zijn, is. Uh, de, zeg maar, de, de, de het hele, hele pakket aan maatregelen. Uh, is, is verder geheim. Uh, want dat kan de onderhandelingspositie van de gemeente scharen. Dus ik kan er ook niet uh, vrij over praten. Dat is wel lastig Hallo. met dit gesprek. Maar uh, ja, goed, die vijf miljoen is alleen al nodig. om de toerstad binnen te halen. Ja. Maar is er wel een mogelijkheid dat de gemeente Utrecht. of de gemeenteraad besluit om dit maar niet te doen? Ook al is dan nu dat bedrag. gereserveerd. En ook al is er zo lang gelobbyd voor uh, het binnenhalen van de proloog. De, het college stelt nu voor om die 5 miljoen te reserveren. Uh, als raad kunnen we natuurlijk zeggen van nou ja, dat vinden wij geen goed plan. Dus dan halen we die 5 miljoen die reservering weg. En daarmee valt dan ook uh, de, de bodem weg voor uh, het Utrechtse bot. Want de toerorganisatie die komt hier uh, niet gratis een toerstart organiseren. Dus dat, dat kunnen we nog doen. Ja. Overgepraat ongetwijfeld na aanleiding van deze gratis reservering. Dat is absoluut uh, een onderwerp van discussie hier in de raad. Mm. En uh, Ik denk ook nog niet dat het helemaal uh, in kan en kruiken is. Uh, zowel aan de onderhandelingskant als in de raad uh, is er nog steeds uh, veel discussie. Ja. Gaat verder. Wordt vervolgd Jan Mijn van de ChristenUnie in de Gemeente Utrecht. Dank u wel. Sabrina Stark, A Woman's Gonna Try. my mother has a little. He's carried the weight of the world. At least I knew for me, she'd always try. In these footsteps, I will follow.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 Sabrina Stark, who's going try? Het is 9 voor 6 en weer gooien we tonnen prima voedsel in de Vaandersbak. Wel 2,5 miljoen ton. En u thuis? Ja, ja, u thuis. U gooit het meeste weg. Zo'n 60 kilo meer dan in 2009. Maar in de supermarkt gaat ook veel voedsel in de Vaandersbak. Hoort verslaggever Hans Andriga van... Bart Groes, in welke plaats staat de supermarkt? In Rozenburg, onder de rook van Rotterdam. U gooit ook heel veel weg. Wat zoal? Ja, heel divers is dat. Dat, dat kan zijn een tomaat die, uh, die een beetje gebutst is, wat zacht is. Een bloemkool in een plekje. Of een borstje dijs van de THT daar verstreken is. Dat soort artikel moet je dan denken. Ja. En dat zijn vaak nog hele goede spullen die je zo kan eten. Ja Op zich wel. Een tomaat die uh, gebutst is, een beetje zacht is, die kun je voor een passasaus perfect gebruiken. Of voor tomatensoep zijn de lekkerste tomaten wat dat betreft. En waarom gooit hij dan toch al die kilo's voedsel weg, iedere week maar weer? Omdat de consument geen tomaat wil, die een beetje gebutst is en geen bloemkool wil met een plekje erop of geen bosje radijs wil, waarvan de THT-datum verstreken is. Ja, de THT-datum, de uiterste houdbaarheid is dat Het kan ja. nog wel daarna uh, gegeten worden, alleen de, ja, mensen die in die datum staan en die associëren dat direct met mindere kwaliteit na die datum. En uw uh, supermarktketen, hoeveel kilo's gooien die per jaar weg? Ik weet alleen de waarde in geld. En dat is op jaarbasis gewoon 120, 130.000 euro. Twan Timmermans, Wageningen weer hè? Een aantal jaren geleden is er onderzoek gedaan naar hoeveel voedsel wij Nederlanders weggooien. En iedereen die schrok enorm van de hoeveelheden, heeft dat wat opgeleverd? De nieuwe cijfers, hoe zien die eruit? Ja, die verspilling, als we kijken van waar zit het, de grootste verspilling blijft bij de consument. En als we dat uitdrukken in tonnages, dan is dat tussen de 1,5 en 2,4 miljoen ton... wat we in Nederland echt verspillen aan voedsel. Als consument zien we niet dat er minder wordt weggegooid. Dus we gooien nog steeds niet minder weg. Waarom in vredesnaam niet? Dat heeft te maken met bewustzijn. De grootste verspiller nogmaals, is de consument. We merken dat het bewustzijn wel toeneemt... maar het aanzetten tot echt een verandering van gedrag dat blijkt complex te zijn. Wat kan je er tegen doen? Kom maar op met die tips. Heel simpel, maak een boodschappenlijst. Je plan beter wat je gaat eten. Het tweede, weet je pasta en je rijst af. De verspilling zit heel veel te veel gekookte pasta en rijst. En het de derde is, heel goed om klikjes te bewaren... op het moment dat je te veel hebt gekookt. Maar eet ze dan ook op een tht en tenminste houdbaar tot, is in feite een kwaliteitsgarantie die een fabrikant eraan geeft. Na het verstrijken van die datum is er niet direct een voedselveiligheidsrisico. Dus het advies is ook altijd, gebruik je zintuigen, je ogen, je neus, proef het. En dan kun je zelf, als het goed is, beoordelen of het product nog goed is. In deze zomer komt staatssecretaris Dijksma van Landbouw met een actieplan om verspilling tegen te gaan. Het NOS Radio N-journaal Mediaoverzicht. Met een hoek thuis. Bijna alle internationale nieuwssites openen met de ravage... die de tornado heeft achtergelaten in Oklahoma. Met veel foto's en video's, de een nog indrukwekkender dan de andere. En tussen al het verlies is er af en toe ook nog goed nieuws te melden. Zoals deze vrouw, die haar hondje terugvindt in het puin van haar ingestorte huis. When it stopped, and I hollered for my little dog, and he didn't answer. The dog. Hi, puppy. The dog. Oh, help me. So oh, see. Oh, oh, oh, oh. Well, I thought God just answered one prayer to let me be okay. He answered both of them brave beestje. Parool en NRC openen allebei met de broertjes uit Zeist. NRC vraagt zich af of Ruben en Julian in de rij thuis horen van jonge kinderen die stierven door ouderlijk geweld ondanks intensieve betrokkenheid van jeugdzorg. Volgens de krant moet diepgaand onderzoek hier meer duidelijkheid in brengen, maar de vraag is of ooit echt kan worden vastgesteld. Of dit was te voorzien, al dus NRC. Volgens het Parool is het privédrama, mede door uitgebreide aandacht in de sociale media, uitgelopen op een collectieve tragedie. Dit nationale medeleven werpt een nieuw licht op de invloed van Facebook en Twitter, schrijft de krant. Werden vroeger alleen familieleden en vrienden getroffen door een gezinsmoord. Nu is via de sociale media iedereen zo nauw betrokken dat de pijn heel Nederland treft. Al dus het Parool. Op Facebook is een actie begonnen om ijsstadion Tialf te redden... na aanleiding van het bericht gisteren... dat Almere het nieuwe schaatsmekker van Nederland moet worden. Onder de titel Tialf moet blijven... hopen schaatsfans dat het hart van de Nederlandse schaatsen in Friesland blijft. De pagina heeft nu bijna 6500 fans en aardig wat reacties. En niet alleen uit Friesland. Zo schrijft Tilburger Arno Bierings. Als wij echte kruiken dat al vinden... dan is het toch gek dat degenen die erover gaan het niet begrijpen. Laat Tialf schaatspaleis blijven. En Kruiken verwijst hier naar Kruikenzeker... De carnavalsnaam van Tilburg. En Wilma Vis drost vraagt zich af of ze nu helemaal gek zijn geworden. De Eiffeltoren zet je toch ook niet in Londen? De schaftketen van het sociale werkvoorzieningsschap Synagron in Winschoten... zijn de laatste tijd erg in trek bij inbrekers, meldt RTV Noord. De afgelopen weken is er tien keer ingebroken... en de schade loopt in de duizenden euro's. Alles wat maar los zit, wordt meegenomen. De schaffels, de, de scheppen een kruiwagen wordt meegenomen, er ligt wat losse werkkleding ligt erin en wat dan echt waarde heeft. Ja, dat, dat is uh, uh, de kachel die, die in, in de schafwagen zit. Er is ook nog een speciale kachel, dus uh, die komt eigenlijk alleen maar bij ons in de schachtketen voor. Want zo heel veel uh, zijn die niet verkrijgbaar. Dus Ook op het moment dat je die te koop aanbiedt uh, of je hem doorverkoopt, ja, dan lijkt het eigenlijk direct wel waar het vandaan komt. Nou, hij is nog net niet aangeveegd. En er wordt nu over nagedacht of de spullen niet op een andere manier kunnen worden opgeslagen. En na New York is het ook mogelijk om digitaal een stukje door Amsterdam te fietsen, meldt AT5 op de website. Je kan met de Amsterdamse variant van Cyclodeo 100 kilometer door de stad gaan zonder achter je computer vandaan te komen. Maar in plaats van de geluiden van Amsterdam hoor je dit. Oeh, heerlijk het kanaal in met deze rustige muziek. Het laatste nieuws. Een lange periode van onzekerheid heeft al veel verdriet gebracht. Als je al een lijkwagen ziet, dan, uh, ja, vreselijk. De ontwikkelingen van vanmiddag doen dat sprankje hoop teniet. Niets lijkt Belosconi te deren. Si de sbagliato di grosso. In Peilingen is hij de sterke man van Italië.